8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Vrouwen sterven twee keer zo vaak als ze een hartaanval krijgen als mannen. Het komt vooral doordat vrouwen de signalen van een hartinfarct minder goed herkennen. Daardoor bellen ze minder snel 112 of de huisarts en komen ze later in het ziekenhuis terecht. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Vrouwen melden zich gemiddeld 17 minuten later met een hartinfarct.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 Hero Brinkman maakt zich geen zorgen om de kritiek over de naam van zijn partij, Onafhankelijke Burgerpartij. De naam lijkt te veel op die van Burgerpartij Amersfoort, zegt de fractievoorzitter van die partij. Brinkman schakelde meteen vanochtend een merkenrechtadvocaat in, die hem liet weten dat er niets aan de hand is. Volgens de advocaat is het verschil duidelijk tussen een lokale partij en een die meedoet aan de landelijke verkiezingen. Ook volgens de kiesraad is er vooralsnog geen probleem.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 Margriet Rijntjes. Goedenavond. Er zijn in drie weken tijd ruim duizend meldingen binnengekomen bij Advocabo FNV over misstanden in de zorg. Die meldingen zijn verzameld en vandaag zijn ze aangeboden aan politici. Straks ga ik praten met een verpleegkundige die die misstanden dagelijks van dichtbij meemaakt. Maar eerst Den Haag. Het is een turbulente week daar. Alle verhoudingen in de Tweede Kamer zijn opeens totaal anders sinds de val van het kabinet. Mijn gast van vanavond, mijn eerste gast... is iemand die dat met buitengewone belangstelling volgt. Het is oud-minister Joris Voorhoeven. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft uh, de VVD verlaten om, om de samenwerking met de PVV. En nu, anderhalf jaar later, valt het kabinet. Wat dacht Joris Voorhoeven? Ik dacht, uh, zo uh, meende ik al in 2010 dat het zou gaan. Dat uh, na een uh, begin van deze drie coalitiepartners de grote problemen zouden komen. En die hebben zich inderdaad afgelopen zaterdag geopenbaard. Mijn voorspelling in 2010 was dat de PVV de stekker eruit zou trekken. En dat is gebeurd. Heel even terug naar het moment dat u besloot uiteindelijk de VVD te verlaten. Na een carrière van bijna 33 jaar gebeurde dat. Uh, en dat gebeurde dus bij de... U was tegen de totstandkoming. U, uh, u wilde geen uh, lid meer blijven van de VVD. Laten we heel even luisteren hoe dat in de tijd ging. Waar het mij om gaat is dat de VVD nu tot drie maal toe heeft gezegd... graag met de PVV te willen samenwerken en dus een dergelijke coalitie voorbereidt. Dat vind ik een teken van een verkeerde koers in de partij. En als uh, lid wil ik daar geen medeverantwoordelijkheid voor dragen. Vandaar dat ik er een punt achter heb gezet. In de partij merk ik heel veel steun voor het kabinet dat wij uh, aan het vormen zijn... aan de politieke samenwerking uh, die we aan het vormgeven zijn. Dus ik... Ik heb geen enkele aanwijzing dat dit uh, breed in de partij zo leeft. Maar ja, het is een vrij land. En wij groeien al een tijdje uit elkaar. Ja, en dus nam Joris Voorhoeven afscheid van Rutte en uh, de VVD. Want u had principiële bezwaren hè, tegen het uh, islamstandpunt van de PVV. En ook tegen het weinig democratische karakter. Het ondemocratische karakter? Precies. De PVV is niet eens een vereniging. <gacht> nee, ondemocratisch. Gewoon duidelijk vindt u dat. En dat was toen ook zo. En nu zegt u. Het is precies gegaan zoals ik dacht, de PVV heeft de stekker eruit getrokken. En dan denk ik daar, die meneer Voorhoven, die denkt dan toch ook stiekem ergens... ja, zie je nou wel, ik heb gelijk gekregen. Dat was niet mijn eerste gedachte. En uh, dat is ook een vervelende conclusie als ik die zou trekken. Uh, ik vind wat er zaterdag is gebeurd toen deze coalitie uit elkaar viel... vind ik een creatief moment voor de Nederlandse politiek. Het betekent dat een aantal verkeerde dingen in het bezuinigingspakket... dat het kabinet voorbereidde niet eh, hoeven door te gaan. En dat eh, onder druk van de oppositie... er veel betere maatregelen in het pakket kunnen worden opgenomen... Eh, voorafgaande aan de verkiezingen. En ik hoop dat de Tweede Kamer daar de komende dagen uitkomt. Heel even terug naar het moment hoor, dat u hoorde dat, uh, dat het kabinet was gevallen dit weekend. Waar was u? Ik was thuis. Ik uh, was net thuis uh, gekomen van een D66-congres. Ja. En uh, een van mijn zoons belde mij op en zei, uh, trek de champagne maar uit <laughs> de ijskast. Ja, want inderdaad, heeft u dat gedaan? Uh, nee, ik had geen champagne in de ijskast staan. <laughs> maar ik heb wel uh, een uh, avond gehad. Want wat zei u tegen uw zoon? Uh, ik vroeg hem uit te leggen uh, wat er precies was gebeurd. Dat had hij op het nieuws gevolgd. Mm -hmm. En uh, ja, dat was uh, meteen uh, uh, een aanleiding... voor een vreugdevolle stemming bij mij thuis. En de champagne is die vervolgens wel bij D66 ontkurkt? Want die ja. heeft u neem ik aan gebeld. Um, nee, ik heb uh, verder niet met D66 gesproken... na dat partijcongres. En ik was daar al uh, weg voordat het... Goede nieuws: er kwam dat deze coalitie was geklapt. U kunt nu, ik bedoel, de hele situatie is nou totaal anders. U kunt gewoon weer terug naar de VVD. Nee, nee, nee. Ik, ik ben sociaal-liberaal. Dat voelde ik me ook in de VVD. Mijn eerste partijlidmaatschap nog als student was van D66. Uh, ik ben dus teruggekeerd bij waar ik begon mm -hmm. en ik voel me zeer thuis in D66. Uh, want uh, op een groot aantal terreinen uh, kan ik daar mijn ei kwijt... in de zin van, daar is gehoor voor de uh, gedachten die ik heb... over hoe het regeringsbeleid zou moeten worden gevoerd. En ik vind dat daar heel veel medestanders zijn. Ja, want u zei dat net ook, hè? er zijn uh, nieuwe kansen ontstaan... die ja. we moeten grijpen met z'n allen. Uh, gisteren was er een debat in de Kamer... waarin ook die nieuwe verhoudingen heel erg duidelijk worden. Uh, we hebben onder andere Arie Slop gehoord van de ChristenUnie. En uh, ja, die pakte de premier, kan ik toch wel zeggen, behoorlijk hard aan. Even luisteren naar De verandering is dat u op dit moment eigenlijk even niet aan zet bent. U bent uiteraard wel degene die iets naar Brussel zal moeten sturen. Maar de Kamer, de Kamer zal moeten bepalen, in meerderheid uiteraard... wat straks ook hetgene zal zijn wat naar Brussel gaat. Ik hoop dat dat lukt, maar dan bent u de luisterende partij. Ja, viel het u op, dit toon? Uh, ja, uh, ik had uh, hem niet eerder zo uh, sterk naar voren horen komen. Dat is dus uh, best goed. Het is nu niet zo dat Rutte nu niks meer te vertellen nee. heeft. Hij zal uh, met zijn minister van Financiën... en de fractieleiders van de oppositie en CDA en VVD het eens moeten worden over een behoorlijk pakket ombuigingen zodat de Nederlandse financiën op orde komen. Ja, want vandaag heeft uh, de jager ook achter gesloten deuren met D66 overlegd... Hè, over ja. de bezuinigingsplannen. Ja. ja, want u zei, um, ik hoop dat er nu echt wat gaat gebeuren. Waar hoopt u op? Waar waarvan zegt u, ja, dat kan nu? Nou, ik vind het eigenlijk een gouden kans... Uh, om een groot, al lang slepend probleem aan te pakken. CDA en VVD hebben keer op keer aan de kiezers beloofd... dat niemand aan de aftrekbaarheid van hypotheekrente mag komen. En beide partijen kunnen niet van dat standpunt af. Ze hebben een heel klein maatregeltje in het huidige pakket uh, gezet... wat geen tanden heeft. Uh, de oppositie kan beide partijen helpen... nou, die heilige koe te slachten. Want het moet. Het is onontkoombaar. Alle economen vinden het, alle internationale organisaties... op financieel gebied raden het Nederland al vele jaren aan. De aftrekbaarheid van de hypotheekrente van het uh, arbeidsinkomen... Uh, moet worden beperkt. En als de Kamer nu uh, CDA en VVD ertoe dwingt dat te aanvaarden... dan heeft dat hele positieve gevolgen... Dat is duidelijk voor de woningmarkt. Dan is die enorme onduidelijkheid eh, meteen verholpen. Dat is goed voor de economie. Het is goed voor de flexibiliteit van komende kabinetsformaties. Want dan ligt het veld open en kunnen er allerlei interessante combinaties worden gemaakt dit najaar na de verkiezingen. En het is goed voor de Nederlandse eh, begroting. want uh, die aftrekbaarheid van de hypotheekraad is een enorme uh, belastinguitgave, zoals dat heet. Een enorme post. Als je daar uh, beperkingen aanbrengt, uh, heb je de begroting veel sneller op ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat uh, CDA en VVD samen met de PVV... wel degelijk ook in het katshuis het daarover eens waren, toch? Ja, nou, maar een, een, een hele zwakke maatregel, namelijk dat er geen aflossingsvrije hypotheken meer zouden mogen worden afgesloten. Maar dan sluiten mensen andere hypotheken af. Dit is alleen maar een bepaalde vorm. Ja, ja en nu kan het gewoon wat drastischer. Wat je moet is de bedragen waar het om gaat. Je moet een plafond inbouwen uh, in het aftrekbare bedrag... of uh, de omvang van de lening. En als je het plafond boven uh, de waarde legt van de meeste uh, gezinswoningen... dan tref je dus helemaal niet de mensen die uh, geen ruime beurs hebben, dan tref je de hoge inkomens. Dat is terecht, want die betalen door deze aftrekbaarheid... naar verhouding heel weinig belasting in Nederland. Als ik u zo hoor, meneer Voorhoeven, er zijn in september verkiezingen. D66 staat er goed voor, in de peilingen. Ziet u voor uzelf nog een mogelijkheid om weer aan te treden in Den Haag? Uh, nee, alleen uh, op de achtergrond als lid van een partij... en als lid van partijcommissies, uh, daar wordt mij wel eens een mening gevraagd... Uh, uh, een advies uh, op mijn eigen terrein, uh, internationale zaken... En uh, dat geef ik als dat op prijs wordt gesteld. Nou is het zo, hè? We, we hoorden net Arie Slob die duidelijk liet uh, horen... wat hij dacht nu van, de, van meneer Rutte en consorten. Um, herkent u dat? Ik bedoel, u bent natuurlijk ook minister geweest. U heeft ook als partij wel eens um, aan de zijlijn weer gestaan... nadat het kabinet gevallen was. Ja. Dan zijn opeens alle verhoudingen anders, hè? Precies, ja. Um... Uh, ik heb een kabinetscrisis meegemaakt... waarna uh, de VVD, uh, dat was overigens eigen schuld van de VVD... Uh, aan de zijlijn kwam te staan. En toen was u dus nog VVD'er? Ja, en uh, uh, ik heb aan het eind van een reguliere regeerperiode... het eerste kabinet kok... Uh, een korte periode van demissionaire status uh, meegemaakt. En toen heb ik uh, kritiek uitgeoefend op uh, voorgenomen extra bezuinigingen... op de toenmalige defensiebegroting... En is dat dan anders? Want u was dus demissionair. Ja. Is dat anders als je daar als demissionaire minister staat... dan als nou, volwaardige? Ja, als demissionair bewindsman uh, moet je uh, onthouden... van dingen die controversieel zijn. Ja. en Eigenlijk meer uh, op de winkel passen... totdat er een, een missionair kabinet weer is aangetreden. Je moet, zoals de koningin dat vraagt... de dingen blijven doen die in het landsbelang uh, zijn... en die je dus niet mag vermijden... Je moet uh, goed ervoor zorgen dat Nederland blijft doordraaien. Ja. Maar goed, voelt dat ook anders? Ik bedoel, los van het feit dat dat feitelijk natuurlijk zo is, is het zo dat je voelt dat je positie minder is? Dat er inderdaad dat soort tonen worden aangeslagen nu tegen bijvoorbeeld uh, Rutte, maar um, ook tegen, tegen ja, Blok bijvoorbeeld? Ja. Dat, dat soort toon hoor je niet. Uh, bij een reguliere demissionaire periode na verkiezingen, als een kabinetterit heeft uitgezeten. En dat was in uw wat, geval zo. Uh, bij mij het geval was. Ja. Maar uh, na die verkiezingen neem je geen nieuwe initiatieven meer, kom je niet meer met uh, nieuwe wetgeving en zo. Nee, want dat vraag ik me dan af. Hè. U, u kijkt natuurlijk ook naar het journaal, ziet al die programma's. Waar let u op? Ik bedoel, wat, wat fascineert u nog als u zit te kijken? De mogelijkheden om het eens te worden tussen partijen die aanvankelijk heel verschillende posities innamen. Ik denk dat als er heel creatief wordt nagedacht... vandaag, morgen en overmorgen... dat Nederland nog best een fatsoenlijk uh, begrotingsvoorstel uh, kan opstellen... voor het volgende jaar. En dat is van groot belang, want als we dat niet doen... Uh, belasten we uh, de mensen in de toekomst... Uh, met nog grotere staatsschulden en nog grotere rentelasten. Uh, dus daarmee beperken wij hun vrijheid. En denkt u dat he, die hypotheekrente waar u het net over had, dat dat nog geregeld kan worden voor de verkiezingen? Of um, is dat toch een te groot, een te controversieel onderwerp? Het is controversieel, maar ik zou de oppositiepartijen willen aanraden keihard te onderhandelen. Want CDA en VVD eh, moeten eh, de bocht nemen op dat terrein, vroeg of laat. En ik denk dat CDA en VVD zullen beseffen, als we dat nou kunnen doen onder druk van de huidige omstandigheden, zijn we meteen van die verkeerde belofte af. Hoe, uh, hoe denkt u dat uiteindelijk de VVD hier uh, na zal zijn? Denkt u dat het schade heeft toegebracht allemaal aan de VVD? Uh, op dit moment uh, nog niet. Uh, de heer Rutte en de VVD staan er in de opiniepeilingen goed voor. Uh, de partij heeft uh, niet aan uh, steun onder de bevolking ingeboet. Uh, ik denk dat de verkiezingen... Uh, ja, het is allemaal erg beweeglijk nou in, in Nederland. Maar uh, interessante vraag in de komende verkiezingen is natuurlijk... Uh, zal de heer Samson uh, de Partij van de Arbeid wat kunnen laten herstellen? Uh, blijft de SP zo sterk als die nu is in de peilingen? Mm -hmm. uh, en ziet het CDA kans op enig herstel? Dat zijn de interessante ja. vragen. En ik denk dat, dat VVD en D66 uh, tamelijk stabiel zullen zijn... Hield u het hoofd toen in de tijd ook zo cool als nu? U klinkt inderdaad heel, he, heel redelijk, u laat zich helemaal niet nee. meeslepen. Ik ben nu ook geen politicus meer, nee. moet ik zeggen, nee, ter is verklaring. Dat... Ik, ik ben nu commentator en ja. analyticus ja. uh, op basis van de ervaring van een paar uh, decennia. En daardoor krijg je een zekere intuïtie uh, over hoe het kan lopen. Ja, en hoe gaat het lopen verder? Uh, een open kabinetsformatie uh, dit najaar... die uh, op 13 uh, september gaat beginnen. Um, en dan wordt het, denk ik, de keuze tussen een paars paarskabinet... Ja. Um, en de keuze tussen een uh, sociaal-democratisch kabinet... met medewerking van uh, D66 en uh, GroenLinks en ChristenUnie. Uh, dus het zijn... Allemaal wat moeilijke coalities, maar als men goede afspraken maakt... kan daar een hele stabiele regering op worden gebaseerd. We wachten het af en u hoopt dit natuurlijk, hè? want u bent inmiddels bij D66. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ik sprak met uh, vvd-prominent, of ik moet zeggen eigenlijk voormalig vvd-prominent... Joris Voorhoeven en tegenwoordig is hij dus lid van D66. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen met Margriet Reintjes. We horen al jaren over de misstanden in verpleeghuizen... maar toch verandert er volgens de advocabo FNV veel te weinig. En daarom boden ze een aantal fractievoorzitters in de Tweede Kamer... vandaag een boek vol klachten aan. Mijn eerste gast van vanavond is verpleegkundige... en maakt de problemen van dichtbij mee. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik noem uh, bewust uw naam en instelling niet waar u voor werkt. Want uh, ik heb begrepen dat u eerder misstanden openbaar heeft gemaakt. En dat u toen problemen heeft gekregen. Dat klopt. Uh, dus, uh, uh, toen ik de misstanden meldde in het openbaar en ook een keer anoniem. Uh, toen ben ik behoorlijk op mijn vingers getikt. En, uh, door? Door het raad van bestuur. Van uw bedrijf? Van onze instelling en uh, om mezelf te beschermen, maar ik denk ook andere medewerkers... Uh, die dagelijks ook te maken hebben met intimidatie op de werkvloer... is het beter om het op deze manier te doen. Want wat zeiden ze dan tegen u? Uh, ik ben uh, ja, grof gezegd eigenlijk uh, op non-actief gezet... omdat ik uh, uh, zeg maar fanatiek bezig was... Uh, met behulp van de advocabo die ik ingeschakeld heb. Omdat er toch uh, veel misstanden waren op de werkvloer. En het is inmiddels nu anderhalf jaar geleden. En dat beviel ze niet, dat u die misstanden naar buiten bracht? Ik was de klokkenluider op dat moment van de zorginstellingen. Ja, want als u het dan heeft over de dingen die misgaan, hè, om het even concreet te maken. Wat gaat er bijvoorbeeld in uw bedrijf niet goed? Uh, op dit moment uh, spreek ik even over het nu en niet over anderhalf jaar geleden. Uh, gaan er heel veel dingen gaan er gewoon fout, wat mij echt heel veel verdriet doet. Dat bijvoorbeeld? Uh, ik kan een voorbeeld geven dat er veel valpartijen zijn bij ons in de instelling omdat er gewoon te weinig toezicht is in huiskamers. Maar ook op de appartementen uh, waar sommige mensen in verzorgingshuis verblijven. En eigenlijk toch wel veel hulp nodig hebben. Maar wij kunnen die toezicht gewoon niet geven. En wat nog meer? Uh, een voorbeeld is de medicatieverstrekking. Uh, Daar uh, worden veelvuldig fouten meegemaakt. En dan heb ik het niet over de gewone dagelijkse medicatie... zoals een paracetamolletje. Maar ook de opiaten, pijnpleisters die niet op de dag geplakt worden... die op die dag geplakt moeten worden, maar twee dagen later. Omdat je gewoon geen tijd hebt goed te kijken naar de medicatielijst. Ja, en de verhalen die wij natuurlijk ook allemaal kennen... is van uh, luiers om en niet douchen en dat soort dingen gebeuren. Dat ook. klopt inderdaad. Wij hebben, ik zeg altijd zelf... Heel sportelijk en dat gebeurt echt dagelijks. Sportelijk? Sp heel sportelijk. Mensen komen niet incontinent bij ons, dus die kunnen gewoon naar het toilet, ja. maar worden incontinent gemaakt. En hebben daardoor da dagelijks een luier omdat ze niet naar het toilet gebracht kunnen worden. Nou is het zo dat er vandaag al dit soort klachten zijn verzameld? Precies. Bij een, een meldpunt. Uh, ook dus van collega's van u. Er ja. zijn inmiddels meer dan duizend binnengekomen. Meer dan duizend binnen een meldingen. paar weken. Ja. U heeft het ingezien, al die klachten. Wat is u bijgebleven? Het meeste wat mij toch bij is gebleven is dat ik een uh, uh, verhaal heb gehoord... dat er een uh, mevrouw op de grond heeft gelegen, tweeënhalf dag lang. Uh, niet uh, bezocht is uh, door medewerkers omdat zij zelfstandig woont... En eigenlijk van andere bewoners via de receptie uh, hulp is ingeschakeld om die mevrouw van de grond af te halen. Nou, als je weet, dat, dat doet gewoon heel veel pijn als je die verhalen hoort. Want daarvoor ga je niet de zorg in. En dit gebeurt vaker, dit soort dingen dus? Dit gebeurt vaker. Ik kan zelf een recent voorbeeld geven dat er een mevrouw... Uh, ik had een wanddienst en uh, een wanddienst houdt in dat je uh, zeg maar verantwoordelijk bent in de avonddienst over het hele huis ja. en ik werd op een gegeven moment gebeld uh, door een medewerker kan je alsjeblieft komen en toen lag er dus een mevrouw al tweeënhalf uur vanuit de dagdienst al op de grond en die wordt eigenlijk door de avonddienst pas gevonden. Schandalig. Um, het uh, meldpunt waar we het dus over hebben hè, voor die misstanden is geopend door uh, de FNV, Abfacabo FNV. Aan de telefoon heb ik uh, Lilian Marijnissen van de FNV. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft dat dus aangeboden, al die klachten aan uh, de Tweede Kamer, aan uh, fractievoorzitters. Ja. Is... Um, maar wat kunnen zij nou doen uiteindelijk voor het personeel? Want het gaat natuurlijk om een klacht eigenlijk tegen de werkgevers. Ja, absoluut. We hebben aanvankelijk ook de werkgevers uitgenodigd... om vandaag op het plein bij die honderden zorgmedewerkers aanwezig te zijn... en naar hun verhalen te luisteren en de misstanden in ontvangst te nemen. Uh, helaas waren de werkgevers echter niet bereid om te komen. Zij geven er de voorkeur aan om hun kop in het zand te steken... en overal te roepen dat er niks aan de hand is. Uh, dus dan hebben we gedacht, ja, we moeten wel iets met die verhalen. En zodoende hebben we de politiek benaderd... en de fractievoorzitters of zij de misstanden in ontvangst wilden nemen. Maar goed, wat kunnen zij dan vervolgens doen... Nou ja, wat zij kunnen doen, of wat ze ons in ieder geval toegezegd hebben om te doen, is uh, goed... Um ...toezicht houden op de extra honderden miljoenen... ...die vanaf 1 januari naar de zorginstellingen zijn gegaan voor extra personeel. Wij willen als advocaat in de CAO afspreken... ...dat die honderden miljoenen die er extra beschikbaar zijn... ...snel ingezet worden voor verlichting van de werkdruk. En dat betekent gewoon extra handen aan het bed... ...meer collega's erbij in de verpleeghuizen. En ja, dat geld is natuurlijk de politiek ook beschikbaar gesteld. Dus de politiek heeft er zeker ook wel belang bij... ...dat dat geld op een goede manier wordt besteed. En ja, wij zien daar op dit moment als vakbond gewoon nog veel te weinig... Dus van. Nou is het zo dat werkgevers natuurlijk ook gewoon uh, gevoelig zijn voor PR. Die willen toch ook gewoon dat het goed is wat er voor zorg wordt geleverd. Waarom zeggen ze dan dat er niks aan de hand is in uw ogen? Precies, ja. Nou dat is dus ook een groot probleem. En dat is ook de reden geweest waarom we dit meldpunt überhaupt hebben geopend. Dat was in het kader van de cao-onderhandelingen die op dit moment uh, lopen voor de mensen die werken in de verpleeghuizen en thuiszorg. En uh, nou ja, wij hebben een hele hoop oplossingen voor de problemen die er zijn. Maar nou, voordat je problemen kunt oplossen, moet je wel erover eens zijn samen dat je een probleem hebt überhaupt. moet mm -hmm. je wel erkennen dat er een probleem is. Maar om... nou, Zij zijn zeggen we dat... nog niet met de werkgevers, die zeggen dat er geen problemen zijn. Dus ja, dan valt er ook weinig op te lossen. Nou is het natuurlijk zo, dat het is natuurlijk ook geen vetpot, hè, het geld wat werkgevers krijgen. Dat moet bezuinigd worden. Is het inderdaad zo dat jullie met dezelfde hoeveelheid geld goede voorstellen hebben waarmee die problemen ook daadwerkelijk opgelost worden? Ja, absoluut. Op de eerste plaats is de oudere zorg dus een van de weinige uh, sectoren waar dus niet bezuinigd wordt. Sterker nog, daar komen honderden miljoenen euro's bij. Uh, dus dat is de eerste plaats. En op de tweede plaats doen wij ook voorstellen om um, zeg maar ervoor te zorgen dat het meest maximale deel wat naar de zorginstellingen gaat, naar de directe zorg gaat. En dus niet naar duur interim management, niet naar dure uitzendkrachten, niet naar overheid en administratie, niet naar dure topsalarissen van topbestuurders, maar gewoon naar de zorg. Dat we inderdaad weten, we, weet iedereen weet dat het geen vetpot is. Maar nou, zorg er dan minimaal voor dat van elke euro die je krijgt... zoveel mogelijk genten ook daadwerkelijk naar de werkvloer gaan. Dank u wel voor uw reactie, Lilian Marijnissen van de, de FNV. Ik ga terug naar mijn gast hier in de studio, verpleegkundige. U noemde net het voorbeeld wat u onlangs zelf heeft meegemaakt... van iemand die u aantrof hè, op de grond... Op de grond. Door, uh, door uw collega van de middag gealarmeerd. Van de, die ligt daar nog steeds, die moet ja. jij eigenlijk even van de grond halen. Precies. Zoiets gebeurt. Dan ga, u neem ik aan naar uw leidinggevende en zegt... nou, jongens, wat er nu toch gebeurd is... Nou, we geven vrij veel uh, signalen af, hè, dat uh, we eigenlijk uh, de werkdruk te hoog vinden, dat er te veel incidenten uh, plaatsvinden. Mm. En dan, wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze, uh, oké, okay, we hebben het uh, tot ons genomen, vervolgens wordt het wel besproken. En dan hoor je op een gegeven moment van het raad uh, van het bestuur, nou ja, jullie moeten gewoon niet zo zeuren. We hebben dit geld en daar doen jullie het mee. En anders moet je misschien maar eens overdenken om uit de zorg te stappen. En dat is ook een intimidatiemiddel wat uh, teamleiders gebruiken. Als het je niet bevat, zoek je toch een andere baan. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook de klanten, namelijk de familieleden... van de mensen die u verzorgt met uw team. Dat klopt. Dus die zijn dan vast ook niet zo tevreden dat hun uh, oudere moeder daar op de grond heeft gelegen. Dus uh, hoe gaat dat dan vervolgens? Die, die gaan een klacht indienen of niet? Die dienen inderdaad een klacht aan en de klacht wordt dan door zo'n... Uh, zeg maar klachtencommissie uh, behandeld. Ja. En vervolgens duurt dat weken voordat de familie uiteindelijk een brief krijgt... en wordt er gezegd dat het inderdaad een fout is van de medewerkers... en dat ze dan een oplossing gaan bedenken. Maar vervolgens komt die oplossing niet. En het is zelfs zo sterk, wat ik laatst mee zelf heb meegemaakt... is dat zelfs een familielid meehelpt in de zorg met de voeding... omdat wij daar uh, onze voedingsassistenten weg zijn gehaald en in de avonddienst, je maar met z'n tweeën loopt op 22 mensen... dat een familielid het eten loopt uit te delen... omdat hij het zo erg voor ons vindt... dat wij uh, te weinig tijd, te weinig aandacht... en eigenlijk te weinig liefde en respect naar onze ouderen kunnen geven. Want uh, omschrijft u eens wat u moet doen in een uur, bijvoorbeeld? In een uur moet je iemand uh, wassen, uh, smorgens vroeg wassen... helpen naar het toilet... Uh, eten, uh, ontbijt geven, je moet uh, hun appartement schoonmaken, je moet zorgen dat er afwas is gedaan. In de tussentijd moet je ook nog vaak zorgen dat iemand naar een polie gebracht wordt om bloed te laten prikken. En daar ben je eigenlijk al anderhalf uur verder en heb een andere patiënt dus een half uur minder zorg. En wat staat u uiteindelijk het meest, de, wat zit u het meest dwars hier aan? Het meeste wat mij dwars zit is dat de ouderen uh, de dupe zijn van alle bezuinigingen die op de werkvoer plaatsvinden. En dat wij ons uh, werk niet kunnen doen zoals wij dat graag willen. En met een rot gevoel en zelfs soms huilend gewoon naar huis toe gaan. Maar het is zo, u noemde net dat voorbeeld van die familie, hè, die dan ja. uiteindelijk komt te helpen. Is het zo dat, dat de familieleden begrip hebben voor uw moeilijke positie eigenlijk? U moet zich voorstellen dat in de eerste instantie de familie uh, de schuld geeft aan de verpleging. Wij proberen ook de familie uit te leggen dat wij hun begrijpen, hun klachten. En we nemen het ook daadwerkelijk serieus. Maar we proberen ook onze kant uit te leggen dat wij gewoon... Uh, soms maar met twee mensen op 54 bewoners staan... en dan niet die aandacht kunnen geven aan hun familielid. Maar is er dan niet gewoon sprake uiteindelijk ook van leeglopen? Is het niet zo dat, dat zo'n verzorgingstehuis dan zo'n slechte naam krijgt... dat het uiteindelijk tegen het bedrijf uh, gekeerd? Ik heb laatst gehoord van de teamleider dat bij mij in de instelling... eigenlijk uh, de mensen niet meer willen komen. En dus uiteindelijk, dan uh, wordt het schip gekeerd, toch? De het kal, schip wordt dan gekeerd. De, precies, precies, de keert het schip, was het geloof ik. Precies. En wij hopen eigenlijk dat... Uh... De zorg uh, zo grote groei weer gaat maken dat er weer kwaliteit voor zorg is. Dat wij weer de aandacht en de liefde kunnen geven aan de mensen waar ze recht op hebben. Dat de tijd dan weer keert dat ze wel weer bij ons in de instelling willen komen. Maar ik ben nog wel benieuwd naar wat zo'n werkgever dan uiteindelijk zegt. Die zegt toch niet alleen maar: uh, Jongens, als jullie het niet zitten, bekijk je het maar. Die is dan toch ook wel, die wil toch gewoon zorgen dat het beter gaat. Ik kan u zeggen: Wij hebben de raad van bestuur uitgenodigd om een dagje met ons mee te uh, lopen op de afdeling om te kijken waar de misstanden vandaan komen. Mm -hmm. En dan zeggen ze rustig van, nee, dank je wel. En dat is hun antwoord. Het uh, vraag van, weet, uh, beseffen jullie wel dat deze misstanden serieus zijn? Dan wordt het afgedaan als een incident. Het zijn geen incidenten, het zijn dingen die dagelijks gebeuren. En wanneer bent u wel blij? Wanneer loopt u daar met een, een lach op uw gezicht? In principe loop ik voor mijn bewoners met een uh, lach op mijn gezicht. Omdat je toch s morgens de kamer binnenkomt en van hun een lach krijgt. Van, hé, hey, een bekende, die komt mij helpen. Maar eigenlijk ga ik elke dag met een huilend hart naar mijn huis toe. Wat afschuwelijk. Precies. Ik ben, Mijn doel die ik heb om in de zorg te gaan werken... is eigenlijk kapot gemaakt binnen nog geen twee jaar tijd. Dankzij de we werkgevers die aan het bezuinigen zijn. En waarom gaat u niet naar een ander bedrijf? Omdat ik toch nog uh, dat kleine beetje wat ik nog heb... toch wil geven aan de ouderen in Amsterdam. En dat is de zorg. Dus u gaat uiteindelijk eigenlijk ten koste van uzelf nog... voor hun aan de slag? Precies. En ten koste ook van mijn uh, privéleven. Jeetje, nou... Dat is wel bijzonder. Ja, Houdt u dat nog lang vol? Ik uh, hoop zelf nog dit lang vol te houden. Maar als het zo doorgaat, heb ik wel zoiets binnen een jaar... dat ik dan misschien helemaal een uh, burn-out heb... omdat ik er gewoon niet meer tegen kan. Ik wens u heel veel sterkte. Dank geval. u wel. Ik sprak dus met een verpleegkundige die vanavond anoniem haar verhaal deed. En hartelijk dank uiteraard ook nog Lilian Marijnissen van de FNV. Dit was de uitzending van Twee Dingen. Um, op onze site tweedingen.nl vindt u meer informatie over onze gasten van vanavond. En daar kunt u ook reacties achterlaten. Of op Twitter zijn we ook het Twee dingen. En uh, zo dadelijk kunt u gaan luisteren naar voetbal. En dan is langs de lijn neemt het van ons over. En uh, het wordt gepresenteerd in de uitzending met Robert Meder vanavond. Maar eerst is het bijna half negen. En dat betekent dat we plaats gaan maken voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier zit Martijn Nijhuis. Radio 1.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 Hero Brinkman maakt zich geen zorgen om de kritiek over de naam van zijn partij, Onafhankelijke Burgerpartij. De naam lijkt te veel op die van de Burgerpartij Amersfoort, zegt de fractievoorzitter van die partij. Volgens een merkrechtadvocaat zou het verschil duidelijk zijn tussen een lokale partij en een die meedoet aan de landelijke verkiezingen. En er is beslag gelegd op de inkomsten van pianist Wibi Soyadi. Dat liet de advocaat weten van een muziekhandel die nog geld van de pianist krijgt, meldt RTL Boulevard. De opbrengsten van de optredens van Zuyadi gaan daarom naar de schuldeisen. Die won vorige week een hoger beroep in een zaak tegen de pianist. En dat waren de hoofdpunten. Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Gisteren plaatste Chelsea zich ten koste van Barcelona voor de finale van de Champions League. Mooi was het niet, maar wel heel erg spannend. En dat scenario voor vanavond uh, ligt ook een beetje uh, op de loer. Bij die tweede halffinale tussen Real Madrid en uh, Bayern München. Dat duel gaan we natuurlijk live volgen met twee verslaggevers. Bas Stichler en Jeroen Elshoff. We horen het stadion geluid op de achtergrond. Heren, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Laten we maar even beginnen met de opstellingen. Zijn er nog verrassingen te melden? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is wel een beetje zoals iedereen het verwacht had. Laten we beginnen met de thuisploeg, zoals dat nou eenmaal hoort. Uh, vergeleken met de wedstrijd van afgelopen week in, uh, ik wou zeggen in Barcelona. Dat klopte wel, maar dat was afgelopen weekend. Uh, van afgelopen week in München is er één wijziging in het elftal van Real. Dat is de linksback, dat is nu Marcelo. En dat was Fabio Coentrouw in die eerste wedstrijd. Dat is het enige accent dat verlegd is... Door José Mourinho. Die andere tien zijn hetzelfde voor de volledigheid. Want het is per een halve finale. Dus dan mag het wel even de namen. Casillas in het doel. Dat is al een poosje zo bij Real Madrid zoals u weet. Achterin vanaf rechts Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe en Marcelo dus. De controleurs op het middenveld. Dat zijn er twee. Xabi Alonso en Kedira. Daarvoor staat dus een rijtje van drie met Di Maria, Eusil en Cristiano Ronaldo. En de spits is opnieuw Benzema. Nou ja, je hoeft er niet veel over te zeggen. Het is een bekend elftal, het is een sterk elftal. Het is een elftal dat een 2-1 achterstand moet goedmaken. maken. De uitslag van de eerste wedstrijd door die late goal van Gomez. En het is een elftal dat weet wat het moet doen over het algemeen. En, laten we dat niet vergeten, een elftal dat in ieder geval vindt dat het in vorm is. Want afgelopen weekend dus Barcelona verslagen met 2-1. Dan mag je je bijna kampioen van Spanje noemen. Um, dus dan zit je in ieder geval lekker in je vel. En de vraag is hoe dat, Jeroen, bij Bayern is. Ja, tel erbij op dat het een uh, elftal is dat in het verleden maar twee keer in eigen huis verloor van Duitse tegenstanders. Dan heeft Real veel om op te leunen. Maar Bayern heeft een behoorlijk elftal staan. Geen wijzigingen in vergelijking met vorige week. Geen verrassingen dus ook. Er was wat twijfel of Schweinsteiger wel dan niet zou spelen omdat bij Zwijnsteiger... Toch ook de grootste vorm een beetje ontbreekt. Maar hij staat er gewoon in. Nou laten we dan net als bij Real Madrid de namen even langslopen. Dat betekent dat Neuer op doel staat. Van rechts naar links achterin. Laam, Boateng, Badstuber en Alaba. Dat zijn dus dezelfde vier als vorige week. Toen hem dus met 2 in won in de laatste minuut. Twee verdedigende middenvelden. Swijnsteiger genoemd en Luis Gustavo. Dan drie daarvoor. Robba aan de rechterkant. Kroos in het midden. Dat betekent dat Muller opnieuw genoegen moet nemen met een plek op de bank. Muller ook eigenlijk uit vorm al lange tijd. Ribery aan de linkerkant en Gomez in de spits. Robben en Ribery, de twee die vorige week ruzie maakten, nu dus gewoon weer samen in het veld. Dat gebeurde dit weekend niet. Toen scoorde Ribery, liep hij vriendschappelijk nog even naar de kant toe en gaf hij een vuist. Dit keer een vriendschappelijke vuist tegen de vuist van Robben. Dat werd geaccepteerd door de Nederlander. Maar vorige week dus een vuist belandde op het oog van Robben. Die daardoor een blauw oog uiteindelijk kreeg. Dat zijn de elf van uh, Bayern met Joep Heinkes dus aan het roer. Terug op bekend terrein. Hij was trainer van Real Madrid in 97, 98. Eén seizoen niet heel succesvol. Als het gaat om zijn populariteit wel succesvol. Als het gaat om het winnen van de Champions League. Want dat deed hij namelijk met Real. Dus hij weet heel goed hoe het is in dit prachtige Santiago Bernabeu. Dat uitverkocht is. En dat betekent dat er straks over een paar minuten 85.000 toeschouwers in het stadion zitten. Een scheidsrechter vanmiddag. Of vanavond natuurlijk is Victor Kasai uit Hongarije. 1-0 werd het voor Bayern de heenwedstrijd. 2-1 neem ik kwalijk. Dat betekent dat Real in ieder geval moet scoren. Dat had ik in mijn achterhoofd zitten. De wedstrijd gaat misschien ook worden de geschiedenis in als de wedstrijd van Howard Webb die had moeten optreden tegen een aantal schandalige overtredingen. Uh, nou, zo gaat natuurlijk die wedstrijd van vorige week de boeken in. Ja. Dat hij dat inderdaad niet deed. Precies. Uh, ik, de vraag is dan, wat verwachten jullie uh, van vanavond? Nou, ik kan me niet voorstellen dat deze scheidsrechter Kasai, die bekend staat als een van de betere in het wereldje, dat hij uh, zich te veel aan gelegen laat liggen wat er vorige week is gebeurd. Dat zal een zogezegd een rotzorg zijn. Ik kan me niet voorstellen dat scheidsrechters op dit niveau een soort, een, een soort uh, uh, historie met zich meedragen. Tegelijkertijd eh, zal iedereen er wel extra op letten. Want dat is wel een ding wat je zeker Mag ik weet. nog wat zeggen over die, uh, over die scheidsrechter? Die kassai was voor mij eigenlijk een favoriet om de finale te ja, gaan uh, het fluiten. Wat, tot, uh, tot ik deze week zijn naam zag verschijnen op uh, deze wedstrijd. Er viel me nog iets op. Afgelopen vrijdag was ik bij Nakroda met scheidsrechter Björn Kuipers. Komende vrijdag ben ik bij Groningen de Graafschap met scheidsrechter Björn Kuipers. Het is een beetje speculeren hoor, wat ik nu doe. Niet gestaafd op feiten, maar ik dacht bij mezelf, zou die soms uit de wind worden gehouden met de iets minder grote wedstrijden in Nederland. Eigenlijk de wat kleinere wedstrijden, met het oog op een eventuele Champions League finale. Ja, het is leuk speculeren. Het zou me ongelooflijk verbazen. Hij heeft natuurlijk bij uh, die wedstrijd tussen Milan en uh, Barcelona, was het gewoon oké, okay, ja? Maar het verleden heeft vaak uitgewezen dat de ja. scheidsrechter uit de kwartfinale terecht komt op de ja, Ik wilde zeggen, hij heeft die wedstrijd natuurlijk wel goed gedaan. En heeft het ook aangedurfd om daar beslissingen te nemen... die niet een onervaren scheidsrechter zomaar durft te nemen. Tegelijkertijd is hij internationaal wel een beetje onervaren nog. Het zou een sensatie zijn. En voor het eerst sinds, wat was het, Dick Jol, 2002... Ja. dat er een Nederlander een uh, Champions League finale fluit. Nou ja, wie weet. Het zou, uh, het zou een sensatie het, zijn. Wij mogen dit eigenlijk niet doen, want het is speculeren. We hebben er niet echt argumenten voor. Maar ja, het, het was iets wat door mijn hoofd schoot toen ik zijn naam de laatste paar weken op op vrijdag staan ja, laat ik het ja. zo staan. We hebben er geen argumenten voor om aan te nemen dat het zo is. Ik bedoel, het is een soort sportforum, vertaal het allemaal even zo. Maar ja, het zou leuk zijn. Ja, kunnen wij wel nu al de conclusie trekken... Uh, zeker ten aanzien van uh, het fluiten van gisteravond... dat de scheidsrechters... In ieder geval van een hoog niveau, zijn. dat mag je ook wel verwachten. Maar de vraag is of dat ook altijd zo is. Maar de dus, zegt er van gisteravond, was van een uitzonderlijk hoog niveau. Zijn jullie dat met mij eens? Ja, ik, ja, dat ben ik met je eens. En ik vind dat van deze man eigenlijk net zo. Hij floot de halve finale op het WK tussen Duitsland en Spanje. Uh, hij floot ook, Kassai. hebben we het over de finale vorig jaar. Tussen uh, uh, Man United en Barcelona dat deed hij eigenlijk ook foutloos. Want uh, we herinneren ons uit die wedstrijd geen rare momenten volgens mij en geen fouten. Kijk Bas even aan, die nee, nee. heeft dan ik. Nee, volgens mij dat niet. Ik ben daar geweest, maar dat, volgens mij vloot hij daar prima. Ja, dus ja. Ik, ik verwacht eerlijk gezegd, uh, uh, uh, ja, het wordt altijd een moeilijke avond... maar ik verwacht veel van deze man als het gaat om het in de hand houden van dit duel. Tot slot, um, de vraag is wie van de teams vanavond de finale gaat halen. Welk team, maar wie van de spelers ook met name... want bij Bayern staat geloof ik het hele helft al op scherp zo ongeveer. Nou, die hebben daar wel behoorlijk last van. Die hebben er in de basis zes die op scherp staan... Uh, Boateng, Laam, Alaba, Batstuber, Gustavo. Dat is echt zeg maar, je hele verdedigingsblok eigenlijk. En Kroos. Die kan er wel snel mee omgaan. Dan zit op de bank nog Müller. Die staat ook op scherp. En bij Real zijn het vier. Uh, in de basis Ramos en Xabi Alonso. En op de bank Fabio Coentrao en Higuain. Ja. Uh, dus ja, je, ja, kijk, Chelsea mist er natuurlijk ook al een paar. Je kan natuurlijk naar een hele rare situatie gaan. Chelsea mist vier. Uh, ja, ja Rauw Reymes, Ramirez, Terry en Ivanovic. Ivanovic. Ja. Het wordt de B-finale. Ja, als Bayern de finale zou halen en ze zouden <laughs> deze zes... Ja, dan uh, <laughs> misschien des te leuker. <laughs> ja, ja, dat is ook zo. Eerst maar eens kijken of het gebeurt. Des te meer goals zou je dan verwachten uh, als de verdediging wat minder is. Zoals vanavond wellicht, dat wordt ook gezegd. Van beide ploegen is de verdediging het zwakst. Wat vinden jullie daarvan? Ja, die, <laughs> ik vind... Kijk, er, er staat bij Real Madrid staat er één centraal achterin... die Europees en wereldkampioen is geworden, Sergio Ramos. Uh, er staat een enorme slager achterin. Uh, dat hij niet kan voetballen weten we, maar dat hij kan verdedigen weten we wel. Pepe. Ik heb volgens mij, ik doe even uit mijn hoofd, maar in de, in de poolfase heeft Madrid... volgens mij zes wedstrijden gespeeld en geen goal tegen gehad. Hmm. De toel Met Ajax, zaken in Lyon. Volgens mij hebben ze geen tegengoal gehad. Dus het valt allemaal wel mee, denk ik. Ja, ik vind het wel interessant om te zien wat Robert tegenover Marcelo gaat doen. Want ze dolden natuurlijk die contraal vorige week aan alle kanten. Dus ik ben nu wel benieuwd wat Marcelo uh, tegenover uh, Robben kan stellen. Robben zal toch iets meer verdedigend werk moeten gaan doen. Want die Marcelo komt graag op. En wat ook meestal spelen, denk ik, in de overweging is. Als je al zo'n tegenstander hebt. En je weet dat je het daar moeilijk tegen hebt. Uh, Fabio Cohen staat dus op scherp. Hij zal misschien toch denken. Ja. Oh, Lak maar voorzichtig zijn. Want als ik geel pak, mis ik de finale. Dat kan Marcelo. Hoeft dat niet te doen. Want die staat dus niet op scherp. Dat zou ook nog een voordeeltje kunnen ik zijn. Ik denk dat er op dit moment meer kracht te halen valt voor bij München. bij Ribéry. Die tegenover Arbeloa staat. En we zagen toch van het weekend ook dat Arbeloa het uh, tegenover. Uh, uh, Cuenca van Barcelona, behoorlijk lastig gehad. En Ribéry is natuurlijk een beetje hetzelfde type dat graag de actie maakt. En is in vorm. Goed, we komen zo bij jullie terug. Terwijl we op de achtergrond horen hoe mooi zo'n wedstrijd uh, uh, vormgegeven wordt... als hij op punt staat uh, van beginnen. Zo hoort het, uh, denken heel veel mensen. En daar ben ik eigenlijk wel met z'n eens. We zijn zo bij jullie terug. Better you a uh, er werd gevoetbald in de Serie A vandaag. Milan Genoa 1-0. Bij Milan werd Mark van Bommel na 50 minuten gewisseld. Weer Manuel Son speelde de hele wedstrijd. Sesena Juventus 0-1. Novara tegen Lazio 2-1. AS Roma Fiorentina 1-2. Udinese tegen Internationale 1-3, twee goals van Wesley Sneijder. Palermo tegen Parma 1-2. Lecce Napoli 0-2. Siena Bologna 1-1 en gisteren speelde Gagliari al tegen Catania 3-0. En Atalanta tegen Kiev 1-0. Nog vier wedstrijden te gaan daar. aan Kop, eerste Juventus. 74 punten uit 34 wedstrijden. Tweede Milan met 71. Derde Lazio met 55. En daarachter Napoli met 54. En Udinese en Inter met 52 punten. Goed, we gaan er dus goed voor zitten. Real tegen Bayern München. De verslaggevers zijn Jeroen Els en Bar En de scheidsrechter... ...is Victor Casai en hij heeft gefloten voor het begin. Bayern München is terug in Madrid waar het twee jaar geleden de Champions League finale verloor. Ook van Mourinho, toen trainer van Inter. En het begint met een opvallende fout eigenlijk van Neuer. Doelman van Bayern die de bal in de voeten krijgt gespeeld, mistrapt. Maar er is geen madrid in de buurt om daar gelijk gebruik van te maken. Dus nu de duels op het middenveld gewonnen door die van Madrid... En Madrid heeft dus de bal achterin en gaat bouwen aan wat moet gaan zijn. De eerste aanval. Merkwaardige mistrap inderdaad van Neuer. Zou dat de zenuwen zijn? Denk je dat toch? En je denkt, goh, was het niet in de wedstrijd tussen Madrid en Bayern. Toen Makai ooit na 10 seconden doel trof. Nog altijd het snelste Champions League doelpunt. Dat was inderdaad een wedstrijd tussen deze twee ploegen. Terwijl Madrid nu een vrije schop krijgt een meter over de middenlijn. En van Bayern probeert eentje dat te voorkomen. Die gaat er met een voetje voor staan. En dat betekent dat Ronaldo, die de vrije schop snel wil nemen, dat niet kan doen. En een herkansing krijgt. Gomez was degene die daar het voetje uitstak, denk ik. Zij zegt, echter wilde geen kaart voor geven. zegt nou vooruit, maar dan komt de vrije schop alsnog van Xabi Alonso. Gaat naar de rechterkant van het veld. En ook zoals bij Nuyen, net hier Di Maria. Die de bal eigenlijk rustig kan aannemen. Staat tegen de zijlijn aan. Maar doet dat niet. Laat de bal van zijn schoenen springen. Zou ze dan echt nerveus zijn? Zelfs dan denk ik dat je op dit niveau met deze techniek. Zeker spelers die zoveel hebben meegemaakt. Dat beter onder controle zou moeten hebben. Maar het lijkt er toch wel een beetje op. Trap van Neuer komt uiteindelijk terecht bij Euziel. Daar gaat Madrid al. Maar de ingreep is nodig van Boateng. En is goed. En dan kan voor de eerste keer aan de andere kant misschien de Ribery aangespeeld worden. Maar die paas is niet op maat. Zodat Real van achter overneemt. En opnieuw kan gaan bouwen met Sergio Ramos aan de bal. Tweede minuut. 0-0. Nog geen kansen. Uitgangspositie dus. 2-1 voor de Duitsers. Na die late goal van Gomez vorige week. Overname. Maar dat gaat via een overtreding. Nadat Marcelo de linksback opstoomt. Die natuurlijk eigenlijk hier helemaal niet had mogen zijn. Want hij is een van de spelers die donkerrood had moeten krijgen vorige week. Nu is het inderdaad wel een overtreding van Zwijnsteiger. En heeft Real Madrid de vrije trap gekregen van Kassai. Die vrije trap is inmiddels genomen door Xabi Alonso op Benzema. Benzema kaatst op Marcelo. Marcelo weer terug op Benzema. Het speelt zich af op de veldhelft van Bayern. Waar Xabi Alonso een prachtige opening in huis heeft aan de rechterkant. Ook nog goed wordt aangenomen door Di Maria. Daar komt de kans al en bijna de goal. Goeie dag zeg wat de mogelijkheid voor Kedira. Die bij de eerste paal opduikt kan inschieten de redding van Neuer. Die is uiteindelijk nog gemakkelijk. Omdat hij de bal recht op zich af ziet komen. Maar dat is toch de eerste grote kans van de wedstrijd. Al na 2,5 minuut voor Kedira. Die scoorde afgelopen weekend in Camp Nou. Voor Madrid tegen Barcelona. En was hij toch ook dicht bij een treffen. Wat vooral blijft hangen is natuurlijk die ongelofelijke paas van uh, Xabi Alonso. Vanaf de linkerkant helemaal naar de rechterkant. Echt op de das bij Di Maria. Die hem dan dit keer wel goed verwerkt. Maar zo open Madrid sterker zit bij München een klein beetje in de kreukels. Moet het veel overtredingen maken. Ook in het begin van de wedstrijd. Dat gebeurt nu opnieuw. Luis Gustavo dit keer. Het helft van de middenlijn. Het is al de vierde overtreding in de eerste drie minuten van de wedstrijd. Die de Duitsers nodig hebben om Real Madrid weg te houden. Dit keer is Euziel het slachtoffer. Die een klein duwtje van Gustavo meekrijgt. Dat heeft allemaal niet heel veel om het lijf. Maar een overtreding is het. De bal rolt inmiddels alweer via Cristiano Ronaldo. Aan de linkerkant van het veld. Combineert met Marcelo. De bal gaat terug naar Xabi Alonso. Komt weer zo'n paas. Oh. Die helemaal prachtig wegdraait naar de buitenkant. Weer bij Di Maria op zijn schoen. Dit keer heeft hij iets te veel tijd nodig. Zit Alaba ertussen. En wordt Ribery ondersteboven gegooid door Arbeloa. En krijgt die nu een vrije schot tegen. Wat dat betreft heeft de Hongaarse scheidsrechter Victor Kassai. Zijn naam is al meermaals gevallen. Het uh, druk. In het begin van deze wedstrijd. Er is ook geen paniekerige scheidsrechter. Die onmiddellijk in het begin van een wedstrijd met gele kaarten gaat uh, ja, lopen zwaaien. Dit is een stevige hoor van Arbeloa. Weliswaar op de bal. Maar zoals bekend als je inkomt met het risico je tegenstander een uh, blessure toe te brengen. Dan is het ook een overtreding. Al speel je de bal. Dat was hier het geval. Arbeloa toch een van de zwakste punten. Aan de kant van Madrid en uh, die staat dus tegenover Ribéry. Die veel gezocht moet gaan worden als bij hem tenminste de balbezit heeft. Want ook dat zal een probleem worden voor de ploeg van uh, Heinkes. Omdat Madrid toch doorgaans sterk is als het op de aanval moet. Zoals nu onder druk zal bij hem München komen te staan. Toch in de openingsfase, dat is nu al het geval. En daar gaat Marcelo aan de linkerkant met de voorzet. Die uh, terecht komt bij, wat is dat? Benzema Hens? Nee, ja, penalty! Penalty! Penalty voor Real Madrid. De uithaal van Di Maria. En ook nog geel is dat dan voor uh, Alaba. Ik denk het wel. Dat is de man die Hens gemaakt heeft. En dan is het in de vijfde minuut. Al een bal die op de stip gaat. Wat een begin van deze wedstrijd. Zwijnstijger klaagt. Mourinho blijft rustig zitten. Ik denk dat de scheidsrechter het eerlijk gezegd goed gezien heeft. Daar gaat uh, Di Maria met een volley. Daar komt Alaba, die springt. Ja, Hij uh, kan er weinig aan doen, maar die arm zwaait wel wat ja, langs het lichaam. De uitleg van de scheidsrechter zal zijn... als je zo voor een bal probeert te springen... Ja, heb je maar... altijd de kans dat hij op je arm ja, komt. Hoewel ja. je in dit geval, we kijken nog maar eens naar een herhaling... daar ook wel, enig wel over kan Het is krijgen. wel raar wat hij doet. Hij mist in ieder geval de finale. Als uh, Real of als Bayern die zou halen... Cristiano Ronaldo achter de bal tegenover Neuer. Hij mist bijna nooit. Messi deed het gisteren vanaf 11 meter. Ronaldo raak 1-0 voor Real Madrid. Dat nu al na ruim vijf minuten de zaak heeft rechtgetrokken. Want virtueel de Madrid 1 al is de weg nog lang nu in de finale van de Champions League. 2-1 was de achterstand. Nu is het 2-2. En dan telt die goal van vorige week dus dubbel. Cristiano Ronaldo zet Madrid op voorsprong. Pijnlijk begin dus van Bayern dat nou ja, de scherven maar bij elkaar moet rapen. En moet kijken wat er nog van te boeceren valt. Want een 1-0 achterstand in een beginfase van een wedstrijd waarin je dus 4, 5, 6 overtredingen nodig hebt gehad. Eigenlijk nog niet van je eigen helft met afgeweest. En Madrid toch een aantal malen hebt zien komen. De kans bijvoorbeeld van, wat was het uit de derde minuut, Kedira? Dat zijn toch de dingen die tellen. Nou, Deze strafschop helemaal. Dat mag duidelijk zijn. En Madrid staat op een 1-0 voorsprong. En dat betekent dat Bayern inderdaad wat zal moeten. Nou duurt de avond nog lang. Dat scheelt een stuk. Uitverdedigd via de rechterkant. Via Laam. Die draait wat de verdrukking in. Moet de bal terugspelen naar Neuer. Neuer speelt de oh, ja. bal via een aanstormende Madrileen. Di Maria naar de zijkant. Maar die raakt van de bal met zijn hand. En zo komt er een vrij schot voor Bayern. Maar bij Bayern hebben ze het moeilijk. Even uit mijn hoofd Bas. Volgens mij het jaar dat... Uh hem de finale haalde stonden ze heel snel op een gegeven moment 3-0 achter tegen Manchester United. En uh, maakten ze er toch nog twee uit geslagen positie... ...waardoor ze uiteindelijk op Old Trafford United uitschakelden en dus uh, belanden in de finale. Duitse veerkracht, we kennen het. Je bedoelt 2010 met die ongelofelijke goal van Robo. Die, die, die, ja, die, die, die wedstrijd, die die dus schakel ze niet uit. Ook al uh, hier is de kans voor Robbe, oh, dat had hem toch moeten zijn... Arjen Robben. Jongen, jongen, niet te missen kans die hij wel mist. Waar de linksback mee opkomt aan Laba. Die zijn fout kan goed maken, die handsbal. En dat doet hij door een geweldige bal te geven. Op Robben die opduikt. Vijf, zes meter van Cassias die geslagen is. Robben hoeft de bal alleen maar tussen de palen te tikken. Maar hij krijgt hem erover. Wat een kans. Deze had hij moeten maken, Arjen Robben, maar hij doet het niet. Marcelo staat werkelijk te slapen. Die ziet ineens een rode schim voor zich. Gaan zich voorbij trekken. Dat blijkt dan Robben te zijn. Dan zet hij zichzelf nog wel in beweging. De linksback, maar is hij uiteraard te laat. En staat Robben op drie meter afstand vrij voor het doel. Maar schiet de bal over. Dit had de gelijkmaker inderdaad moeten zijn. Terwijl nu aan de andere kant Noyer de bal weer te pakken heeft voor Cristiano Ronaldo. En zo kunnen wij toch even ademhalen. Jeroen, jij ook? Ja, ja heel goed. Ah, acht minuten de conclusie trekken dat deze wedstrijd een spectaculair begin heeft. Waarin niet alleen een goal gemaakt is vanaf elf meter via Ronaldo, maar waarin Kedira en Robben aan beide kanten er ook nog uh, grote kansen hebben gekregen. Kortom, het is zeer de moeite waard in Madrid. Waar Bayern de bal heeft via op het middenveld Ribéry. Die de bal even komt halen. Aan de linkerkant, Alaba, die is doorgelopen. Drie, vier meter over de middenlijn. Speelt Ribéry aan die paast de bal terug naar Alaba. Is dat te belopen? Nou, ik denk het eigenlijk niet verdedigen via Arbeloa. Die probeert nu de bal over de achterlijn te laten lopen. Daarvoor heeft de bal te weinig snelheid. Dan draait hij vervolgens via de buitenkant weg. En speelt hij de bal via Alaba over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Real. Nou ja, hij zat toch uh, wel een keer scoren ogen en ogen met Casillas, die Robben. Of uh, zal er een soort vloek op rusten? Ik wil het er niet meer over hebben. Dat hadden we vorige week al besloten. <laughs> nou, dit keer was er in ieder geval geen teen. Want uh, deze bal had er echt in gemoeten. Na die uh, geweldige actie toch van die Alaba. Het is ook... Uh, ja, niet prettig voor die linksback van Bayern dat Robert die kans mist. Want die linksback moet dus nu al de finale missen mocht Bayern die halen. En is nu dus ook schuldig aan de achterstand van Real op het bord gezet. Cristiano Ronaldo die de strafschop naar die hensbal van Alaba inschoot. Bayern zal moeten komen. Heeft de bal met Laam aan de rechterkant. En Laam speelt in op Zwijnsteiger. Bal naar de rechterkant. Terug naar... Uh, wie is dat? Zwijnsteiger. Die speelt dan Laam aan. De aanvoerder gaat aan de wandel. Wordt losgelaten door Cristiano Ronaldo. Laam. Niemand bij Real Madrid durft in te stappen. Dus gaat de bal terug naar Zwijnsteiger. Zwijnsteiger naar de uh, rechterkant. Waar Kroos... De zijkant nu heeft gekozen. Dit is goed wat Bayern laat zien. Met Ribery die ook overgekomen is. Van de linker naar de rechterkant. Tegenover Marcelo verliest het duel. Marcelo raakt de bal als laatste. En dan gaat de ingooi wel naar Bayern München. Vanaf de rechterkant gaat die ingooi genomen worden via, via Laam. Die de bal terugkrijgt. Zijn voorzet in de laatste minuut van de vorige wedstrijd betekende de winnende van Gomez. Dit keer gaat de bal naar het centrum. Moet hij verlengd worden door Gustavo naar Alaba. Vanaf de linkerkant. Zou hij dan een voorzet gaan geven? Nou, ja, nee. Want hij schiet en dat doet hij heel slecht. Want de bal gaat huizenhoog over. Deze jonge linkervleugelverdediger die dus nou ja, ongelukkig op de verkeerde plek lag bij de strafschop van Real een paar minuten geleden. Daar dus ook nog een gele kaart voor kreeg. Wat zijn avond totaal vergaalt Want uh, zou Bayern, dat vertelde Jeroen al, de finale halen is Alaba geschorst. Er staan er dus van Bayern nog vijf op scherp van Real 2. En hebben we het niet over de mensen gehad die nog op de bank zitten terwijl Benzema de bal heeft. En uh, via Kedira Real opnieuw komt. De buitenkant Di Maria, rechterkant van het veld. Cristiano Ronaldo staat in het schattelgebied en wijst Hij wil de bal. Die komt er wel, maar wordt door Boateng uitverdedigd en komt dan voor de voeten van Robben. Maar die staat nog op de eigen helft. 11 minuut 1-0 Real. Wat een fantastische beginfase. Dat heeft er dus ook mee te maken dat Real gescoord heeft. Want Bayern moet van af nu aan het voetballen. Robben wordt naar de grond gewerkt door Marcelo. Blijft geblesseerd achter. Scheidsrechter vindt het niets. Waar Robben nog altijd op de grasmat ligt. Speelt Real door. En komt er een kans voor Benzema die de bal op de hakken krijgt. Dat is geluk voor Bayern achterin. Want het gaatje was er. En als Benzema die bal goed had meegenomen was er een kans geweest. Staat Robben weer, Hij uh, krabbelt op. Valt dus wel mee met de blessure als het balbezit is. Voor Bayern dat aan de andere kant alweer weg is. Nu golft het dus op en neer. Met Ribéry die uh, inzet van Ribéry. En daar is hij nee. Weer niet. Weer een kans voor uh, Bayern Ribery. Nadat Casillas een schot niet goed keert, is daar toch de Fransman. Met weer een grote kans voor Bayern. schot is van Gomez. Stuit even op. Zwak verdedigd door Casillas die hem loslaat. En Ribery op het moment dat hij wil intikken, wordt de bal voor zijn voeten weggegleden. En wordt het een hoekschop. Hoekschop wordt genomen bij de eerste paal verlengd. En komt er dan een nieuwe hoekschop aan. Of zegt Casillas het is een achterbal. Ja, een nieuwe hoekschop. Ik moet toch zeggen dat Bayern veerkracht toont en goed van zich afbijt. Zelden zo'n saaie wedstrijd gezien als deze. <laughs> een fantastische openingsfase werkelijk in Madrid. 12e minuut 1-0 voor Real. Kansen over en weer. De benutte strafschop van Cristiano Ronaldo en hoekschop 2 voor de Duitsers. De roogte van de penalty -stip wordt weggekopt. Blijft eigenlijk een beetje hangen, wordt dan opnieuw voorgebracht. Bij de tweede paal, wie gaat de lucht in? Ja, nou ja, er wordt wel gekopt ook uiteindelijk door Bad Stuber. Maar die bal heeft te weinig snelheid. Ook niet echt meer de richting trouwens. En kan ook als worden opgevangen. Die weet toe weg. Meer mensen weg. Snel uittrappen. en hoop op een bevlieging van Di Maria. Maar Di Maria als enige sergeant voorin. Komt niet bij de bal. Die wordt weer overgenomen door Bayern München. Dat zich dus na die moeizame eerste 5, 6 minuten behoorlijk stevig in de wedstrijd heeft gezet. En In ieder geval heeft laten zien dat ze er zijn. Meer dan dat. Komt de volgende aanval van de Duitsers? Gomez staat al te loeren. Ribéry heeft de bal. Das van het veld. Zoekt hij een graadje om te schieten? Vindt hij niet. Bal terug naar Luis Gustavo. Ook goed. Bal naar de breedte. Naar Zwijnstijger. Die zoekt de zijkant naar Alaba. Alaba ver doorgelopen. Maar durft de actie buitenom niet te maken. Het speelt zich af aan de linkerkant. Waar Alaba nu wel weg is. Kan de volgende voorzet komen richting Gomez? Die staat niet goed. Pepe werkt weg. Een hoekschop wordt voorkomen door Arbeloa. Maar Real komt er niet uit. Respect voor Bayern wat het hier laat zien in Bernabeu. Want na de goal van Ronaldo in de zesde minuut valt Bayern aan. En is Bayern veel beter maar moet het wel oppassen voor de foutjes die nu worden gemaakt. Overname Cristiano Ronaldo en dan komt via Marcelo Real weer. Cristiano Ronaldo heeft de bal meegekregen van Marcelo. Zoekt tegenstander Laam op. Een schaar, nog een schaar. Dan de bal breed naar Marcelo. Die buiten omgaat bij één man. Dan moet hij ook, die, die ook nog Laam voorbij. Dat lukt half. Laam herstelt zich in het duel. Maar hij staat de bal volgens toch weer kwijt. Zo neemt Real weer over. Komt de bal voor de voeten van Benzema. 35 meter van het doel. Kedira. En aan de rechterkant van het veld dan uh, Di Maria. Zo proberen ze het wel vrij. Rustig uit te spelen, maar heeft dat het gewenste effect? Kedira aan de wandel komt tussen twee mensen in. De bal met een gelukje voor de voeten van Eusil. Eusil, Cristiano Ronaldo, doelpunt 2-0. 2-0 voor Real Madrid, omdat Cristiano Ronaldo de bal kan aannemen in het strafschopgebied. En heel cool blijft. En de bal in de hoek langs Neuer schuift. En zo is het in een spectaculaire, nou dat, is, dat dekt de lading eigenlijk niet Deze een onwaarschijnlijke openingsfase van deze wedstrijd. 2-0 voor Real in de wedstrijd tegen Bayern. Weer Ronaldo.